Bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Enschede... zijn zes mensen aangehouden. Ze zijn opgepakt omdat ze messen bij zich hadden... en gewelddadig waren tegen de politie. Bij de demonstratie in Enschede is ook anti-islambeweging Pegida aanwezig. De bevelhebber van het leger in Myanmar blijft langer aan de macht. Volgens een Myanmarese krant, die bekend staat als spreekbuis van de overheid... wil het leger het mandaat van de generaal met vijf jaar verlengen. Hij vindt dat Myanmar nog niet klaar is voor een vrije democratie. In november haalde de NLD van Aung San Suu Kyi een forse meerderheid bij de eerste vrije verkiezingen in tijden. Vooraf stond al vast dat het leger een kwart van de zetels in het parlement zou behouden. De politie in Maastricht heeft een man opgepakt die 800 ecstasy-pillen vervoerde op zijn snorfiets. Hij had een zak met de hij had een zak met de pillen verstopt onder de buddy-seat. Hij had ook geld bij zich dat hij vermoedelijk met drugshandel had verdiend. De politie heeft vannacht bij Alfa aan de Rijn vijf jongeren aangehouden. die met de fiets op autoweg N11 reden. Volgens omroep West belden automobilisten de politie. toen ze de fietsers zagen. Toen een motoragent naar de jongeren toereed, gingen ze er vandoor. Na een korte achtervolging werden ze aangehouden. Boetes voor fietsen op de autoweg kunnen oplopen tot 250 euro. Het weer bewolkt en vanavond in de zuidelijke provincies regen of natte sneeuw. De middagtemperatuur loopt van 3 tot 7 graden. Morgen op veel plaatsen regen en wat natte sneeuw. Verder vrij guur met een graad of 4 en een vrij stevige noordoostenwind. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag zat tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Go dancing down the street. Gotta move your feet. Go and dancing down the street. Oh. Eén ding is zeker, er gaat vanavond heel veel gedanst worden in het sportcafé. Want het is uh, Carnaval Weekend uh, in Salvoort, Albert Ja? Ja, zeker. Jullie ja. de Pieter Sjak, en Coing Dancing Down the Streets. Even over twee uur. Salvoort, een goedemiddag en welkom bij Salvoort op Zaterdag. We zijn er weer vanaf de tolweg 10a. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag op. Ja, niet alleen Carnaval op 13 februari, maar uh, vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Je bent jarig vandaag en je gaat gewoon weer radio maken. Net 40 geworden. Ja, zoiets. Goed. <Gülp> uh, dat is een puzzel, hè? Hoe ja. oud is Hop vandaag geworden? Goed. Nou. inzendingen. <laughs> ja. Be nee, erop, bel Albert met het juiste ja. antwoord. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, toch uh, geweldig dat je dat op je verjaardag gewoon nog de tijd vindt om radio te maken. Tuurlijk, is uh, zo leuk, joh. Uh, het zegt wel wat over je, over je, je mentaliteit, Is je, je zo inset. leuk. Goed. Nou ja, je bent nog niet van mij af, hè? Wij gaan na vijf uur nog even werkoverleg doen. En, en, we hebben goed en we hebben goed geluncht. En we hebben goed geluncht, ja. ja heerlijke appeltaart. Goed luisteraars, uh, drie uur lang ZFM op deze prachtige dag... op deze verjaardag van Rob Harms. Wat gaan we doen? Uh, nou, er wordt momenteel drug, driftig geschaatst in Kolomna... Uh, voor de WK afstanden. En uh, over een uh, niet al te lange tijd zal Sven Kramer... de laatste rit op de vijfduizend meter gaan rijden. Dat houden we uiteraard voor u in de gaten. Verder hebben we natuurlijk de standaard onderwerp... zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half 4... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Blijft het weer zo of wordt het anders? U hoort allemaal rond de klok van half 3 tijdens het weerbericht. We hebben de dieren van de week, dat is rond de klok van half 5... en die luistert deze week naar de naam Bucks. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ja, waar gaat het over? Ja, bedoel, er zijn allerlei activiteiten op het strand... We maken ons allemaal weer op over, op het voorjaar en gezellig op het strand, strandwandelen. Dus we brengen een ode aan de zee en aan het strand om met het gedicht van de week. We hebben straks natuurlijk ook nog even een vooruitblik op de, de voetbaltopper van SV Zandvoort. SV Zandvoort moet vandaag uit tegen VVC. Hoe dat punt technisch allemaal zit, gaan we u allemaal uitleggen.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 En weer klaar zijn voor het seizoen. Van harte gefeliciteerd. En de rest die gaat heel snel vol. hoor. En laat het lekkere weer dan maar komen. Hè? hier is Alvoort. Hier is Crowded House. Plaatje wat ook over weer gaat. Where do we go? Walking round the room singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant Street. The sleep, but not the Weer terug, Albert Jan, onze weerman Lex van der Hoorn. Ja, dat weet je nooit, ben iemand die in de winter zit. Ik hè? ben er wel weer klaar voor <laughs> hoor. Dus Lex, als je het hoort, hè, Je bent van harte welkom. De Wedder with You, de plaat die we ook speciaal voor Lex draaien. De Wedder with You van Crowded House dus. Zie niet alleen op radio, maar ook op internet. Een leven ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Ik zie je even op hoor. Een van de beste singles van Geico. Dat was Stal de Show. Ben je al een beetje zenuwachtig voor morgen, Albert Jan? Voor morgen? Oh nee, absoluut nee, niet. Nee, nee, nee. nee. Nee. Want wat gaat er dan gebeuren? Jij weet het al. Nou, dan wordt het uh, Valentijn, hè? Ja, Ja, de, de gedichten zijn al binnen. De stromen binnen, luisteraars. Ja, want morgen zitten we er ook gewoon. Wel, morgen, ja, het is ja. een Valentijns cadeautje, hè? Dus. Nee hoor, vanmorgen Valentijns. Ik hoop dat je veel verzoekjes krijgt, hè, Rob. Ik ben ook heel benieuwd. Dus, uh, ik dus, zou, dus laat maar komen. Luisteraars, schroom niet en uh, ga naar de Facebook van, uh, van mijn collega Rob Harms. En overstelp hem met verzoekjes. De Zandvoorts nieuws in het kort nu.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 wordt met de overname de nieuwe eigenaar van het Zandvoortse duinencircuit... dat zo van een voortbestaan verzekerd is. Het Zandvoortse circuit is de hele racewereld, in de hele racewereld bekend... als een van de mooiste racepistes van de wereld. De grote internationale namen van de racerij komen graag naar Zandvoort. Maar een Grand Prix dat is al sinds, sinds 1984 niet meer verreden. Wel zijn andere grote raceklasses regelmatig op Zandvoort te horen en te zien. Eén daarvan is bijvoorbeeld de Deutsche Tourwagen Masters, oftewel de DTM. Ook de razend populaire Historic Grand Prix trekt jaarlijks vele nationale en internationale coureurs naar Circuit Park Zandvoort. Het circuit blijft met de overname in handen van liefhebbers van de Autosport, die benadrukken in de toekomst het volledige potentieel van circuit Park Zandvoort te willen benutten.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 Maar ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe, jonge generatie... die dit avontuur met het juiste gevoel aangaat. En misschien ook wel weer Formule 1 dan. Op termijn, je weet het niet. Op termijn, zou prins, mooi zijn. De prins zou het graag willen, maar is natuurlijk wel realist. Maar goed, Chapman Andretti Partners is nu eigenaar van het circuitpark Park Zandvoort. Tot zover het nieuws over het circuit. Weer wat muziek, hier is Adele en Chasing Pavements. I made up my mind.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 Exactly what I need to do De goede oude tijd van Adele hoorde je haar met de single Chasing Pavements. En hier is Shannon, een lekkere discoplaat uit de jaren 80. En let the music play. Kennen jullie deze plaat plaatshoofd van Shannon uit de jaren 80? Moet je wel heel oud zijn hoor. Bijna net zo oud als <laughs> dat ik ben geworden. Al wat Ja inderdaad, let the music play bij CFM. Zo dadelijk om half drie gaat hij in Haarlem beginnen... een hele belangrijke voetbalwedstrijd voor SV Zandvoort. Voor F2, uh, SV Zandvoort staat vandaag om half drie... een belangrijke wedstrijd op het programma. De koploper van de derde, derde klasse B... gaat op bezoek bij de nummer drie van de ranglijst, VVC... Een overwinning is voor zowel Zandvoort als VVC belangrijk... om concurrent Buitenveldert niet weg te laten lopen. Dit seizoen presteert Zandvoort uitstekend. De ploeg van Laurens ten Heuvel is bijvoorbeeld de enige ploeg... die wist te winnen van concurrent Buitenveldert. Tijdens deze wedstrijd op 31 oktober... viel er ook niets af te dingen op de overwinning. Het enige doelpunt werd gemaakt uit een strafschop door Jesse de Haan. Maar Buitenveldert mocht blij zijn dat de nederlaag niet groter uitviel... Toch was het in het begin van het seizoen lastig. Linksback Justin Luiten is blij met de reactie daarna. We hebben na de start met z'n allen de schouders eronder gezet en dat resulteert in onze huidige positie. Gedurende dit seizoen zijn we sterker geworden en als iemand een foutje maakt staan we allemaal klaar om dit op te lossen. Het lukte de Zandvoorters vorig seizoen niet om te promoveren via de nacompetitie. Daar baalde de club van. We willen dit jaar promoveren en doen er uiteraard het liefst door kampioen te worden, al dus Luiten. Door het puntverlies van de concurrenten... staat Zandvoort bovenaan de tweede periode. Als er zaterdag, dus vandaag, van VWC wordt gewonnen... en volgende week van Jos Watergraafsmeer... dan wint de ploeg de tweede periode. Na competitie is, is dan na het seizoen... indien er geen kampioenschap wordt gevierd, een zekerheid. De wedstrijd tegen VWC leeft binnen de groep. VWC staat op slechts twee punten afstand van Zandvoort... en was in de thuiswedstrijd geen makkelijke tegenstander. Het duel leverde een 2-2 gelijkspel op. We zullen op onze top moeten zijn om in Nieuw-Vennep een geweldig resultaat te behalen... vervolgde verdediger. Ik verwacht dat het een open wedstrijd zal zijn... en dat individuele, individuele kwaliteit de doorslag zal geven. Aan een voorspelling, daar waagt het zich liever niet aan. Dus half drie, de topper, VVC, thuis tegen SV Zandvoort. En we hadden just in uh, vrijdag nog in, uh, in de uitzending bij CFM... bij Watersporen uh, Sports op de vrijdagmorgen. Ja wel, vertel we die al over de wedstrijd hè? die zo dadelijk om half drie gaat starten I don't drink coffee, I take tea my dear I like my toast on one side En you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York En het blijft zo'n leuk plaatje, zo'n lekkere zonnig plaatje ook. Je hoorde Chris Cap en een Englishman in New York... naar het origineel van alweer heel veel jaren geleden, van Sting. Het is 2 over half drie, zullen we het gaan doen, het CFM weerbericht. CfM's antwoord, weerbericht. Nou, kom maar op met het Weerbericht, Albert-Jan. Na een heldere nacht met temperaturen rond of onder het vriespunt... begonnen we het weekend met geregeld zonneschijn. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe op de nadering van de precipirie. Maar eh, het bijbehorende regengebied zal onze streken niet bereiken en het blijft dus droog. De wind waait vrij krachtig uit het oosten, windkracht 5 en de temperatuur stijgt naar een graad of 5, 6. Waardoor die stevige oostenwind zal het voor het gevoel kouder zijn. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En vooral in de nacht is er kans op wat natte, eh, wat lichte regen of smeltende sneeuw. De temperatuur daalt naar 2 graden boven het vriespunt... en er waait een, noord, een naar noordoost draaiende wind. Morgen is het over het algemeen bewolkt... en valt er van tijd tot tijd regen met kans op smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 3 en de 5 graden... en er waait een vrij krachtige tot krachtige noord tot noordoosten wind. Voor het gevoel zal het een waterkoude dag zijn. Na een nacht met veel bewolking en regen en wellicht smeltende sneeuw... en de temperatuur net boven het vriespunt... Is het maandag over het algemeen droog, met in de middag flink wat zon? De temperaturen stijgen naar een graad of 5, 6 en er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag schijnt de zon flink, maar woensdag is het alweer meer bewolkt. Het lijkt beide dagen droog te blijven en er waait over het algemeen niet veel wind. De temperatuur stijgt dinsdag naar een graad of 3 tot 5 en woensdag tot 2, van 2 tot 4. In de nacht vriest het over het algemeen licht, met woensdagochtend temperaturen van min 3, min 4.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 Mij betreft nog altijd een van de betere platen van Michael Jackson. Die hoorde of de wol bij CFM. En het is tijd voor sportnieuws. We beginnen even met voetbal, Albert Jan. Want vandaag speelt niet alleen Stalf het 1, maar ook de veteranen. De veteranen eens spelen vandaag thuis tegen Wart Burgia. En de, die wedstrijd is om half drie begonnen. Staat momenteel 1 tegen 0. Oké, okay. dus een voorsprong. Een goed voorbeeld doet goed volgen, meestal toch? Ja, zo is het. Goed, uh, terwijl uh, wij naar de muziek luisterden... Uh, is de 5 kilometer verreden in Kolomna tijdens de WK afstanden. En het is een 1-2'tje geworden voor Nederland. Met uh, op de eerste plaats Sven Kramer. Met wel drie tiende van een seconde voorsprong op Joris Bergsma. En op een derde plek uh, eindigde de Noor uh, Sverne Lunde Pettersen. Dus Sven Kramer, WK voor de zevende keer... ja, u hoort het goed, voor de zevende keer wereldkampioen op de 5 kilometer... Goed, ander goed nieuws, maar dan weer uit Zandvoort. De Zandvoort heeft een nieuwe burgemeester. Heel, het is gelukt. Ja, ja, helemaal goed. Het, het is gelukt. Want na een, week, uh, na een zware week vol uh, sollicitatiegesprekken... is afgelopen afge, vrijdag eindelijk de nieuwe kinderburgemeester... van Zandvoort aan Zee bekend geworden. Ze luistert naar de naam Gaia. Ze zal tijdens de Kids Adventure Week de setter zwaaien over Zandvoort aan Zee... En ook wij van ZFM wensen haar heel veel plezier en succes... tijdens deze Kids Adventure Week als kinderburgemeester 2016. En volledigheidshalve de Kids Adventure Week is van 27 februari tot en met 5 maart. Haar eerste officiële daad op 27 februari zal zijn... het lint doorknippen bij het VVV-kantoor. En daarna? En haar tweede verplichting zal zijn al hier in de studio... Live, een live gesprek met, met ons tijdens ons programma... Zandvoort op zaterdag... Dus op 27 februari is Gaia voor één week de kinderburgemeester van Zandvoort. Van harte gefeliciteerd. Zo is dat van harte, Gaia in een uh, leuke week alvast toegewenst. ZFM je Zandvoort op zaterdag. We zijn tot aan vijf uur bij je. Uh, met niet alleen uh, informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. Heb je een verzoekplaat en weet het 06-nummer van Albert Jan? Dan ga je ja. gewoon even een <laughs> WhatsAppje sturen. Bijna alles wat deze band Texas aanraakt... Oh, Texas? <lacht> <lacht> ja, dat krijg je van het volgende bericht. Wat Coldplay aanraakt uh, wordt uh, helemaal goud. Albert -Jan? Helemaal goud. Zo ook deze van, uh, van hun. You're the Adventure of a Lifetime. Daar hebben we Texas. Daar hebben we Texas. Daar hebben we Texas want... Good morning, Texas. Texas. <laughs> welkom. <laughs> ja, wat zullen u zeggen, luisteraars, wat is die Vosraar aan het doen? Maar we, we, van deze plek doen we even de groeten aan Suzy uit Texas. Want die heeft net even een appje gestuurd naar mijn collega Rob Harms. Uh, hartstikke leuk dat je luistert. It's great that you listen, heet dat? Huh? Yes, yes, yes, yes. Great. Welcome to the party and enjoy our radio coverage. Oké. Okay. Especially for you. This is uh, for Redbox and for America. zijn all over the world te beluisteren, hoor. Zfm op www.zfm-live.nl of wwwzfm Iedereen een hele goede middag en welkom bij de uitzending van Zandvoort op zaterdag. Tot aan vijf uur zijn we er en je hoort Red redbox. Even speciaal voor Texas, voor Susie gedraaid. Dat was For America. Dan is het nu tijd voor een politiebericht. Een tweetal politieberichten. Twee aanhoudingen na mishandeling. En het betreft Vogelenzang. Op vrijdagmiddag hield de politie twee mannen aan op verdenking van mishandeling van een 16-jarige jongen uit Zandvoort op de Vogelenzangse Weg. De verdachten zijn inwoners van Vogelenzang van 17 en 19 jaar oud. Omstreeks tien voor drie liep het slachtoffer met zijn vriendin op de Vogelenzangse Weg. Toen zij daar de verdachten tegenkwamen. Volgens verklaring van het slachtoffer werd hij vanuit het niets door een van de verdachten aangevallen, waarbij hij meerdere klappen kreeg. De andere verdachte zou eens de vriendin vastgehouden hebben, maar later ook hebben geslagen. Uiteindelijk liepen de verdachten weg. Aangezien de identiteit van beide verdachten bekend was, konden zij later op de middag worden aangehouden. Aanleiding voor het incident was mogelijk een ruzie op Facebook. In de nacht van donderdag op vrijdag is een politieauto beschadigd geraakt door een aanrijding met een overstekend hert op de zeeweg. Een agent reed vanaf Zandvoort in de richting van Overveen... toen in de bocht na camping Bloemendaal plotseling een hert overstak. Het, her, het hert stak uit de middenberg over uh, naar het fietspad... waardoor de agent hem niet meer kon ontwijken. De agent raakte hierbij niet gewond. Ondanks de flinke klap rende het dier snel weg. Of het hert de klap zal overleven is niet bekend. De politie heeft nog gezocht, maar het dier niet meer aangetroffen. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde politiewagen opgehaald. De agent kwam met, zogezegd met de schrik vrij. En het signalement van het hert ja. luidt als volgt: lichtbruine huidskleur, uh, zwarte ogen, schofthoogte van ongeveer 1,50 meter. 50. Dus mocht u uh, het hert aantreffen, uh, onderneem geen actie, houd afstand. Maak een foto en app deze naar de politie van Zandvoort. Want die hebben de zaak in behandeling. Zo is het. Iemand moet voor de schade opdraaien. Ja. Het heeft dus hier in Zandvoort. Oeh, deze is zo lekker voor de zaterdag. Fireball.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 een klein beetje opwarmen voor de zaterdagavond stappersavond hier in Zandvoort deden we met deze single van Pitbull, je de Fireball zometeen naar het nieuws en weer van 3 uur zijn we er weer, graag tot zo